Kijk, kijk, het is onvoorstelbaar, we hebben er wel aan de telefoon Wally Prel, ik hoop dat ik het goed uitzeg, uh, uitspreek, hallo Wally goed, hey hallo Hey hallo, god wat leuk, ja ik zat even te neus in mijn oude singeltjes En uh, dan hebben we dit, dit, dit, dit liedje hebben we gevonden En mijn grote vraag is natuurlijk, wat voor ja was dat joh in hemelsnaam? Eh, uh, welke ben je too hard to, to handel? Ik denk 19, uh... 87. Ja, inderdaad. Langlijnen. Ja, Dat is heel lang geleden. Maar onze grote vraag is natuurlijk bij Radio Paradijs Amsterdam. Maak je nog muziek en is het nog onder die naam of niet? Nee, ik maak muziek onder de naam Johnny Valentino. En uh, ja, dan heb ik al, uh, nou, ik denk ik maak al tien jaar platen mee. En met uh, de ene keer veel succes en de andere keer helemaal geen succes. Maar, uh, ik mag al twintig jaar uh, leven van de muziek, dus ik ben uh, een blij mens. Ja, kunnen wij zeggen dat dit een beetje het begin was van jouw carrière? Ja, dit was uh, de tweede of derde single die ik ooit maakte. Ik heb in 1984 heb ik uh, de talent die had van ja. uh, En toen heb ik mijn eerste single mogen maken, Rolling in the Disco. En toen to uh, was de tweede single en die hebben we opgenomen... Uh, toen van Jack Jersey. Ja, en ik moet zeggen, de B-kant, die ligt er ook niet om, want dat is Unchained Melody, hè? <laughs> ja, ja, ja. Dus, ja. uit de film... Uh... Ghost, Ghost geloof dat ik, je... hè? Uit, uit Ghost, ja, ja. inderdaad. Nou, hartstikke top. Maar we vinden het heel leuk dat je nog muziek maakt, hè. En ja, we willen natuurlijk ook nieuw werk van je draaien. Alleen de grote vraag is, wanneer krijgen we dan een nieuw singletje van je? Krijg je die niet? Ja, als het goed is, zou je die al, elke uh, van de pukken moeten krijgen, Dennis van de Kraan. Oké. Okay, Want nou. uh, wat ik zeg, we hebben dit jaar hebben we de Wakka Wakka uitgebracht en uh, Mama Cita, onder Johnny Valentino. En we hebben een uh, album is dit jaar uitgekomen. Dus dat zou je eigenlijk uh, via sportpromoties moeten krijgen. Oké. Okay. Misschien ga ik daar gelijk melding van maken. Nou, we gaan daar induiken en mocht het niet lukken, dan stuur ik jou wel even een berichtje. Dan moet je mij maar even sturen, die linken. Dan gaan we jouw nieuwe liedje uiteraard ook draaien. En uh, wij moeten ja, nog, nog even, nog even met jouw oude liedje doen, To Hot To Handle, maar ik draai nu ook even Antje Melody voor je. Ja? Oké, okay, helemaal leuk, like, topie, hey, super. Hey, groetjes hè? <laughs> ja, groetjes, hoi hoi. Hoi hoi. Love Lonely rivers die, wait for me, wait for me. I'll...